de economie van China is in het derde kwartaal sterker gegroeid dan in de periode daarvoor. Volgens het Statistische Bureau bedroeg de groei de afgelopen maanden 8,9 procent. De versterkte groei werd door analisten wel verwacht, omdat de Chinese overheid bijna 400 miljard euro heeft geïnvesteerd in met name de infrastructuur. De investeringen maakten de daling van de export meer dan goed. Het leger van Honduras heeft urenlang keiharde muziek gedraaid... in de buurt van de Braziliaanse ambassade... waar de verdreven president Salaya sinds eind september zit. Het leger draaide muziek die varieerde van hard rock tot marsmuziek. Volgens Salaya staat het volume zo hoog dat hij niet kan slapen. Ook de Organisatie van de Amerikaanse Staten maakt bezwaar... tegen wat wordt genoemd de toenemende pesterijen rond de ambassade. Zelaya werd in juni door het leger afgezet, maar wil zijn termijn als president afmaken. De huidige machthebbers in Honduras weigeren dat. Het geluidsbombardement op de ambassade lijkt een poging te zijn om Zelaya uit het gebouw te jagen. Ook wordt de ambassade s'nachts met felle lampen verlicht. Bij de zware aardbeving bij Padang op West Sumatra zijn 150 historische gebouwen beschadigd. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Prins Klaus Fonds en een Indonesische organisatie. Vijftien gebouwen staan op instorten. Daaronder zijn het gemeentehuis van Padang en de oudste moskee van de stad. Als ze niet meteen worden opgeknapt, storten ze over een paar maanden in. Padang werd eind vorige maand getroffen door een aardbeving van 7,6 op de schaal van Richter. Nu de schade is geïnventariseerd, hoopt het Prins Klaus schuld bij elkaar te krijgen voor de restauratie. Het weer in het zuiden en midden van het land valt af en toe regen. In de loop van de ochtend trekt de regen naar het noorden. Middagtemperatuur ligt tussen 6 graden in het noordoosten en 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. 6.9. Zie leven? Ja of nee? Gun je anderen een lang leven? Wist je dat in Nederland honderden mensen sterven omdat er te weinig donororganen zijn? En wist je dat iedereen donor kan worden? En dat het heel makkelijk is om je te registreren? Wist je dat je je donorregistratie ook altijd weer kan veranderen? Ben jij al donor? Ja of nee Dank je Dankjewel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 Pleasure and joy. Oh, God, oh, God. feet Shiny you had your role and